Rusland gaat nieuwe intercontinentale raketten in gebruik nemen. Tegen het einde van de herfst moeten zo'n 50 raketten van het type RS-28 Sarmat worden gestationeerd in Siberië. Ze worden gemaakt in de Siberische hoofdstad Krasnoyarsk, meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos. De raketten met de bijnaam Satan 2 kunnen zo'n 18.000 kilometer afleggen en worden uitgerust met kernkoppen. Met die raketten kan Rusland doelen op de hele wereld bereiken. De maximale kilometervergoeding voor werknemers gaat omhoog. Waarschijnlijk stijgt het bedrag volgend jaar van 19 naar 21 cent. En in 2024 naar 23 cent per kilometer, zeggen betrokkenen. Op Prinsjesdag wordt er meer duidelijk daarover. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de kilometervergoeding stijgt. De verhoging vanaf 2024 was al afgesproken in het coalitieakkoord. Maar de Kamer wilde graag dat dat eerder zou gebeuren vanwege de hoge benzineprijzen. Er is te weinig oog voor het lot van voormalige kindsoldaten in Irak en Syrië. Dat stelt hulporganisatie Seed, die probeert de jongens weer op het rechte pad te krijgen. Sinds de val van IS zitten duizenden jongeren in de gevangenis. Ze werden in 2014 gedwongen om mee te vechten. Sommigen waren nog maar vier jaar oud. Seed zegt dat reïntegratie moeizaam gaat, omdat de jongens vaak getraumatiseerd zijn en geen contact hebben met familie. Vitesse heeft de finale bereikt van de play-offs voor de Conference League. In Arnhem werd het in de verlenging 3-0 tegen FC Utrecht. Nadat Utrecht thuis met 3-1 had gewonnen. Vanmiddag bereikte AZ ten koste van Herenveen de finale van de play-offs. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 na een 3-2 Nederlaag in Friesland. De finales voor een Europees ticket worden komende donderdag en komende zondag gespeeld. Het weer, vanavond nog lang aangenaam. Vannacht vanuit het zuiden toenemende bewolking. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen vanuit het zuiden uit stevige buien met plaatselijk onweer. Maar in het noordoosten en oosten nog lang droog met zon. Het hoort 20 tot 23 graden. De dagen daarna wat frisser met buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hacht van de ANWB. Door een onwelwording op de A7-verhoorn richting Zaanstad staat 4 kilometer verder tussen Pummerent zuid en Afritzaandijk. Er is één rijstrook open en de vertraging is 10 minuten. En tot zover zo de verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. CSM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug, luisteraars, bij Pizzol Radio Show 1491. Ja, op de achtergrond hoor je uh, Nightingale. Nee, <laughs> Nightingale moet je mee horen. Is even kijken. Ja, Nightingale Songs. Zo heet dit uh, album en daar uh, gaan we ook mee eindigen. Is iets wat anders dan zee um, Een beetje afwisseling is altijd wel lekker. Stars will light... The Way, Stars Will Light, The Way. Dat is het uh, nieuwe album van Parabola West. En ze beg we beginnen met uh, haar track Calling Your Name. Daarna gaan we op de wereldtour, wereldmuziek moet ik dan zeggen. Het album heet Ego en het is Catherine Finch en Seko Keita. En dat uh, komt allemaal van het label Arc Music, ARC Music uit Engeland. Het uh, grootste world and folk label ter wereld. En dat uh, vertaalt zich eigenlijk gelijk al aan de track 3. Uh, Traditional Songs and Dances from Afrika. Dan gaan we terug in de tijd naar het jaar 2000. En dit album werd destijds gemaakt door Adzido, een groep... Uh, Mensen die daar uh, volgens de foto's bijzonder veel plezier aan beleven. Dan is even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, American Moments, in koa, uh, dat is een, uh, een beetje American Native Music. En we hebben natuurlijk ook nog even klassiek met Don Campbell... de Mozart effect, Formule 3 in dit geval. En ik zei het al, we gaan afsluiten... Track 15 met Nightingale Songs van Paul Rassal-Skovgaard. Um, nou ja, je kunt het allemaal terughoren en teruglezen op peacefulradio.info. Ik wens je vooralsnog nog veel luisterplezier. Visit my website at johnottott.com. That's John O T O T T. .com.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 You can purchase the music on CD Baby, iTunes, or Amazon. And visit my website at www.catherinek-music.com.